1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Zware gevechten in Tripoli. Wateroverlast Zuid-Nederland door slecht weer. En chemiepak Moerdijk failliet verklaard. Vanmiddag ook kans op zware onweersbuien met hagel, zeer zware windstoten en wateroverlast. Het is warm. 23 graden aan zee tot 29 in het oosten. En dan vanavond nog buien in het oosten, later wordt het van het westen uit droger. Morgen een bui, een stuk minder warm, ongeveer 23 graden. Maar donderdag weer warm en vochtig met regen en onweersbuien. In delen van Tripoli wordt weer gevochten. Er zijn hevige explosies dat melden verschillende journalisten die in de Libische hoofdstad zijn. BBC-verslaggever Matthew Price, die zegt meerdere zware explosies en vuurgevechten te horen. Vooral in de buurt van het commandocentrum van Gaddafi. Op het Groene Plein, waar opstandelingen gisternacht feest vierden, daar zitten sluipschutters, zo merkte ook een verslaggever van Al Jazeera. We were actually setting up our camera not far from the Green Square and as we were setting up we then uh, heard uh, the sound of gunfire. It was clear that we were under sniper attack from buildings uh, around us. Uh, we had to duck for cover, we had to retrieve our camera, we had to move from there. En de Al Jazeera-verslaggever vertelt dat hij en zijn team in de buurt van het Groene Plein werden beschoten door sluipschutters en daar dus hals over kop moesten vertrekken. Anderhalve dag na het begin van het offensief zijn de Libische opstandelingen de nog niet ingeslaagde stad in te nemen. NAVO-toestellen vliegen laag over. Burgers blijven in de huizen. En op dat groene plein, dus zijn sluipschutters actief, had ik al uh, gemeld. En ook in andere delen van uh, Tripoli, trouwens, schieten sluipschutters op opstandelingen. Op een van die andere plaatsen in Tripoli is Hans-Jaap Medersen van de Wereldomroep. Een uur geleden vertelde hij over de situatie in de Libische hoofdstad. Uh, er waren net heel veel NAVO-toestellen, die zijn nu weer even weggedraaid. En dan betekent dat niet dat ze meteen helemaal weg zijn. Of ze komen anderen voor terug vaak. Ze gaan namelijk de hele dag al achter elkaar door dat die bommen laten vallen rond die wijk of in die wijk van in die compound. Er wordt echt heel zwaar gevochten in die hoek van de stad. Dat kan ik hier op een paar kilometer afstand van die wijk. In de wijk net uh, wat veiliger, hoewel de dreiging hier net ook even groot was. Dat kun je allemaal heel goed horen, zware knallen. Er lijken ook wat wanhoopsdaden zijn te zijn gedaan vanaf die compound. Dus, dus raketten richting de stad geschoten, skuts uh, misschien ook wel. En je hoort af en toe dingen langs vliegen. Uh, sommige raketten zouden in de zee zijn geland. En uh, het is heel stil op straat geweest in de tijd. En nu hoor je een paar auto's langs rijden op hoge snelheid. Een groot verschil met 24 uur geleden, toen hier vooral tuterende auto's langs reden. Met mensen met vlaggen uit de auto om de overwinning te vieren. Nou, Vandaag gaat alles in het teken van de poging tot overwinning op die compound van Gaddafi. En hoe is dan de stemming? Want hier is dan de indruk van ja, het lijkt allemaal wat minder snel te gaan dan gisteren zich liet aanzien. Nou, er is vooral veel verwarring. Uh, en ook de bellen met wie ik ben die zeggen ja, we weten zelf ook niet zo goed hoe het nu allemaal verloopt. Want... De afgelopen nacht was er een beetje alle elektriciteit in Tripoli uit. Uh, we hebben dus geen media bijna kunnen volgen ook. Uh, er is gewoon absoluut veel verwarring uh, en ook veel zorg gewoon voor, Want uh, deze mensen, ja, die zitten hier met hun gezin. Ik hoorde net ook even in de stilte tussen de woorden. Mensen, Kinderen huilen. Uh, ja, wat ga je doen? Blijf je zitten? Uh, want als de linies van de rebellen die iets verderop staan, het niet zouden houden... Uh, dan staan de kadaffie mensen ook zo in deze wijk Nou, daar is de discussie onderling over hoewel ik nu, als ik denk aan de, uh, aan het, de geluiden die ik hoor heb ik net gevechten uh, nu hoor je wel één knal, maar heb ik net gevechten dichterbij gehoord uh, dan, uh, dan nu, dus de, dan lijkt het dan zou je kunnen denken dat uh, er wel een vervorderingen maken... richting die compound. Maar daar is niets zeker over tot je ze daar midden op die plek zou zien staan. Uh, en wie weet met Gaddafi in hun handen, maar ook dat weet niemand waar die is. Hans-Jaap van de Wereldomroep in Tripoli. Ja, dan het slechte weer van dit moment. Delen van Noord-Brabant en Limburg hebben te kampen met wateroverlast. Bij de brandweer zijn tientallen meldingen binnengekomen. En ook sloeg op sommige plaatsen de bliksem in... Het mobiele telefoonverkeer heeft ook last van het slechte weer. De verbindingen zijn op diverse plaatsen tijdelijk verbroken. En het KNMI heeft vanochtend al gewaarschuwd voor zwaar onweer. Met name in het noorden van Limburg en het oosten van Noord-Brabant en Gelderland. In het onweersgebied dat van zuid naar noord over het land trekt. Daar kunnen zware windstoten voorkomen en ook hagel. België had vanmorgen al te maken met dat slechte weer. Ook daar is veel wateroverlast. En daar is de bliksem ook op diverse plaatsen ingeslagen. En verder zijn er vertragingen bij het treinverkeer en in de luchtvaart. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De commissie die onderzoek gaat doen naar de integriteit van het bestuur in Curaçao. Die commissie staat onder leiding van oud-groen-linksleider Muller. Minister Donner maakte eerder al bekend dat hij een onderzoek instelt. Premier Schotten en bankpresident Tromp van Curaçao beschuldigen elkaar over en weer van corruptie. Curaçao vroeg aanvankelijk zelf om een onderzoek, maar trok dat verzoek later weer in. Roos Muller zat van 1989 tot 2003 in de Tweede Kamer. Dan was hij onder meer voorzitter van de Commissie voor Antilliaanse Zaken. En het tweede commissielid is oud-ING-topman Maas. Chemiepak in Moerdijk is failliet. Gisteren heeft het bedrijf het faillissement aangevraagd. En daar buigt de rechtbank zich op dit moment over, verslaggever Hendrik Willem Hofs. Het is gewoon nog een formaliteit. De rechter moet het faillissement nog uitspreken. Na de brand op 5 januari zijn 90 van de inkomsten van het bedrijf weggevallen. Dat is ook wel logisch. Hè? Het bedrijf in Moerdijk, de grootste vestiging, was verwoest. De productie ging wel door op een kleinere locatie in Oud-Gastel. 22 mensen van de 42 werknemers zijn toen al collectief ontslagen... en de schadeclaims stapelden zich op... Miljoenen bijvoorbeeld voor de schoonmaak rond het terrein. Je herinnert misschien nog wel die rode uh, smurrie in, in de sloot. Die moest opgeruimd worden. Werd allemaal opgeslagen in tankers. Die opslag moest betaald worden. Uh, die claims kwamen in eerste instantie bij Chemipak terecht. En later uh, liepen er allerlei procedures. Werd weer een deel naar de gemeente uh, toegeschoven. Uh, dat was allemaal uh, onzekerheid. Daarnaast, uh, de schuldenlast was te zwaar... en daarom heeft het bedrijf gisteren het faillissement aangevraagd... en de verwachting is dat de rechtbank dus het uh, faillissement later vandaag zal uitspreken. Ja, schuldenlast, uh, onzekerheid, zo kun je niet werken. Als bedrijf heeft de aanhouding van die directeuren... die zijn ook aangehouden, heeft dat nog een rol gespeeld? Ja, want bijvoorbeeld de verzekeraars die willen wachten... totdat er uh, exact bekend is uh, ja, wie er schuldig is aan de brand... voordat ze verzekeringsgeld uitkeren. En het bedrijf was voor 15 miljoen euro verzekerd... Maar dat geld kwam maar niet, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. En het OM is teruggefloten door de onderzoeksrechter... de rechtercommissaris in Breda. Dus het kan nog wel maanden gaan duren voordat uiteindelijk een rechtszaak komt... en duidelijk wordt wat de toedracht was en wie er schuldig is geweest. Nou ja, daar heeft het bedrijf allemaal niet op kunnen wachten. En vandaar dus dat het ook vandaag geval is voor Chemipak. Ja, ik begrijp ook dat er nog eigen geld was... Ja, er was nog eigen geld. Daar hebben ze dus al die maanden uh, op geteerd. Uh, daar hebben ze hun uh, rekeningen van betaald, maar op een gegeven moment uh, was dat niet voldoende. Voor het komende theaterseizoen zijn tot nu toe 14% procent minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is die daling het gevolg van de btw-verhoging op podiumkunsten. En cultuurinstellingen hielden al rekening met een daling van de kaartverkoop. Ze hadden daarom 9% procent minder voorstellingen en concerten geprogrammeerd. De omzet van theaters en schouwburgen daalde meer dan verwacht, mede doordat er meer goedkopere kaartjes zijn verkocht. De Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties hoopt dat het kabinet volgend jaar de BTW op podiumkunsten weer wil verlagen naar 6%. Want u weet het, sinds juli moet 19% BTW over een kaartje worden betaald. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben grootscheepse aanvallen uitgevoerd op stellingen van de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. En daarbij zijn volgens het Turkse leger 90 tot 100 PKK-strijders gedood. Correspondent Bram Vermeulen over de aanvallen van de Turkse luchtmacht. Nou, ze zijn de afgelopen vier, vijf dagen al bezig met die aanvallen om uh, een aantal bloedige aanslagen te vergelden. Zo zegt de regering althans, uh, aanslagen gepleegd door de Koerdische afscheidingsbeweging PKK. Die hebben in de afgelopen maand meer dan dertig Turkse militair gedood bij dat soort aanslagen. En het antwoord is dan van de Turkse luchtmacht om bombardementen uit te voeren op de bergen... In Noord-Irak, want daar zijn die kampementen waar de PKK-strijders al jaren zich schuilhouden en om van daaruit ook aanvallen uit te voeren op Zuidoost-Turkije. Nou weten we niet of er bij die bombardementen ook inderdaad zoveel strijders zijn omgekomen. 90 tot 100 kunnen we vanochtend lezen. En houd er ook rekening mee dat we nu midden in een propagandaoorlog zijn waarbij het leger ook heel graag wil laten zien dat ze zeer effectief zijn met die operaties van de afgelopen dagen. Luchtaanvallen in het noorden van Irak. Wat vindt Irak daarvan? Die is daar uh, zeer ontstemd over. Uh, je moet weten dat in het noorden van Irak. heb je een soort autonome regering. Een Koerdisch-Iraakse autonome regering. En die heeft in de afgelopen dagen hard van zich afgebeten. Uh, omdat bij die bombardementen tenminste zeven Iraakse burgers... om het leven zouden zijn gekomen. Dat bericht kwam afgelopen zondag. Sindsdien zijn er demonstraties geweest uh, tegen de Turkse bombardementen. is ook officieel protest van de regering geweest. Toch tegen het feit dat het Turkse leger niet voor het eerst... De, de bergen van Noord-Irak gebruikt als een soort achtertuin. Soms vallen ze daar zelfs met grondroepen naar binnen om die PKK'ers daar op te jagen. Het gebeurt altijd met een hand uh, voor het gezicht... waarbij de regering even door de vingers kijkt uh, terwijl Turkije dat doet. Maar daar hoort natuurlijk wel bij dat je dan officieel protesteert... om het eigen volk tevreden te houden. Nou wil de PKK al uh, tijdenlang autonomie uh, voor uh, de Koerden in het zuidoosten van Turkije. En dat doet weer erg denken aan vroege en nieuwe periode van strijd tussen Turkije en de ja. PKK. Krijgen we dat nou weer zoals dat in de jaren negentig was? Nou ja, dat begint er natuurlijk wel steeds meer op te lijken. Uh, kijk, voor mij is het opvallende dat de regering van premier Erdogan... al jarenlang zegt dat ze voor eens en voor altijd... met dit slepende conflict gaan afrekenen. Een conflict dat al sinds begin jaren tachtig doorsleept. De regering heeft bijvoorbeeld geprobeerd... een aantal democratische hervormingen in te voeren... om bijvoorbeeld Koerdische taal toe te staan, een zender te openen... waar Koerdisch op wordt gesproken, allemaal dat soort hervormingen. Maar die zijn in de afgelopen weken, maanden tot stilstand gekomen. Gewoonweg omdat er eh, toch weer aanslagen werden gepleegd. Gewoonweg omdat er op ouderwetse manier door het Turkse leger op... gereageerd moest worden. Want een regering in dit deel van de wereld kan niet zwak blijken. En dat is de weg die Erdogan nu inslaat. Dat is een weg die al zijn voorgangers, alle andere regeringen... in de afgelopen twintig, bijna dertig jaar ook al hebben geprobeerd. En iedereen hier in Turkije weet toch wel... Ja, dat een militaire oplossing van dit conflict eh, gelijk staat voor geen oplossing. Sport. In Parijs zijn de wereldkampioenschappen judo aan de gang. Vandaag is de eerste dag. Drie Nederlanders komen in actie. Een uur geleden zaten die drie Nederlanders nog allemaal in het toernooi. Theo Plachard zit erbij. Hoe is het nu? Nou, we hebben er nu nog maar eentje die naar het podium kan gaan. En dat is Jasper de Jong, de debutant, 25 jaar, die het goed doet tot nog toe. En ook die derde partij tegen Andreas Krasas uit Cyprus wist te winnen. Het ging wel moeizaam. Hij kwam op achterstand, maar wist zich goed terug te vechten. En zelfs de partij met Ippon, met een houtgreep, een aantal seconden voor tijd nog te beslissen. En dat is lekker. En hij zit dus nu bij de laatste 16. En wie weet gaat hij nog stunten op weg naar het podium. Dat geldt niet meer voor Jeroen Moren. 26-jarige student medicijnen. Hij liet zich net als een paar maanden geleden verrassen door Mouskiyev uit Azerbeidzjan. Dit keer met een armworp. Na één minuut was het voorbij voor Jeroen Moren. Hij is uitgeschakeld. En ook Birgit Ente redde het niet. We beschreven het al een uurtje geleden. Tegen de sterke Française Josine. ging het opnieuw mis. Zij verloor weliswaar met een klein verschil. Maar met Juko En dat is voldoende. En ook zij is uitgeschakeld. De Australische toerwinnaar Cadel Evans maakt geen deel uit van de selectie voor de wereldkampioenschappen wielrennen volgende maand in Kopenhagen. Dat heeft de wielerbond van Australië bekendgemaakt. Robbie McEwen en Stuart o Grady dat zijn nu de kopmannen. Evans werd in 2009 trouwens nog wereldkampioen. 13 over 1, we gaan naar de ABB Wijnandswaan. Goedemiddag. Goedemiddag. De A27 is dicht van Gorkum naar Breda. Tussen knopend Gorkum en Werkendam. Zojuist is juist een ongeluk gebeurd, twee kilometer file daarachter. De andere kant op was het toch al mis. Van Breda naar Utrecht is een spoedreparatie bij de brug bij Gorkum. Daar staat tussen Nieuwendijk en de brug bij Gorkum inmiddels 5 kilometer. En de rechte is dicht. Na ja, 28 loopt het vast van Utrecht naar Amersfoort... voor de afrit Den Dolter, 3 kilometer. Hier zijn nog een, hoop, een keer de hoofdpunten van het nieuws. In delen van de Libische hoofdstad Tripoli wordt opnieuw zwaar gevochten. Noord-Brabant en Limburg kampen met wateroverlast door het slechte weer. En het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is failliet. En het was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van lunch. Horens? Het hangt in de lucht.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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. Het imago van het beroep verpleeghuisarts is niet goed. En dat is niet terecht. U hoort zo meteen een reportage. In deel 2 van zijn radiodagboek ontbijt Robert en Brink samen met Chantal Jans in het Ronald McDonald Huis in Amsterdam. Dat is natuurlijk een publiciteitsstunt voor het goede doel. En Robert ziet het item in RTL Boulevard al voor zich. Nou ja, dan hoor je inderdaad hoe ik van Boulevard uh, uh, voice over. Uh, ja, inderdaad. Dokter Loof gezellig met, uh... nou ja, goed, dat soort dingen. En na half twee is de standpunt VVD-kamer Charlie Abtrout vindt... dat er een inhaalverbod voor truckers moet komen. Volgens hem veroorzaken die vaak opstoppingen... doordat ze elkaar met een miniem snelheidsverschil inhalen. En dat zorgt voor gevaarlijke situaties, zegt hij. In truckersland noemen ze het voorstel levensgevaarlijk. Het is volgens de truckers niet te doen om uren achtereen... de remlichten van de voorganger in de gaten te houden.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 Grote gebouwen met bruin ingerichte kamers waar ouderen hun laatste dagen slijten... en zwaar werk voor de verzorgers. Dat is kort door de bocht het beeld dat veel mensen hebben van een verpleeghuis. En dat imagoprobleem dat zorgt dan ook weer voor een personeelstekort. De 350 verpleeghuizen in Nederland komen 180 verpleeghuisartsen tekort. En dat zal de komende jaren alleen nog maar erger worden... want de specialisatie is niet erg populair onder studentengeneeskunde. En Luns vraagt zich dus af of het werk in een verpleeghuis eigenlijk wel leuk is... Onze verslaggever Maarten Bleumes ging naar het Flevohuis in Amsterdam. En liep daar mee met Bert Keijzer, die al bijna 30 jaar verpleeghuisarts is. En met jonkie Sander Ritmeester. Hij is 36 jaar. Sander, stethoscoop uh, om de nek. Op weg naar... Op weg naar kliniek 3, een van onze kortverblijfafdelingen, waar we een aantal patiënten gaan nakijken waar wat problemen waren in het weekend. Ja. Ik begreep dat u weer hartstikke duizelig was. Ja, sorry. ik denk ik denk, ja, kan niks meer, ik heb een ontzettend duizelig. Nou, we gaan dus eens even, even weer helemaal opnieuw nakijken, even naar hart en longen luisteren. Dat nu een paar keer. Wat je niet weet is, als je als buitenstaander nadenkt over het verpleeghuis, dan denk je, het is een hopeloos gebouw. ...waar alleen maar hele oude mensen naartoe gaan om de dood af te wachten. En dat is natuurlijk niet zo. En mensen gaan naar het verpleeghuis um, niet zozeer om de dood af te wachten... ...maar om verder te gaan met hun leven. Mijn naam is Bert Keizer. ik ben uh, verpleeghuisarts... ...dat zeg ik, ben arts, ik in het verpleeghuis. Tegenwoordig heet het specialist ouderengeneeskunde. Wanneer begon u? In 1982... Ik, euh, na mijn uitzexamen heb ik kort in Afrika gewerkt. En toen ik terugkwam wilde ik huisarts worden. Dat kon toen niet langer wachtlijst voor de opleiding. Toen ben ik in het verpleeghuis gaan werken als een parkeerbaantje. Ik dacht, dat zie ik wel. kan ik straks naar de huisartsenij. En na acht maanden verpleeghuis kon ik dan wel beginnen... in de huisartsopleiding. Maar toen zei ik, hou het maar. Want ik vind dit leuk. Je ziet je patiënten elke dag. En dat maand in en soms jaar in jaar uit. Er bestaat niet één in de gezondheidszorg die zo'n kwalitatief, zeg maar, uh, vrij grote persoonlijke kennis heeft... Uh, aan zijn patiënten als de verpleeghuisarts. Ja. Dus mensen zeggen, waarom ga je dokter? Ik wil ze graag iets doen voor mensen. Dan nou, dan moet je naar het verpleeghuis komen. Want daar kun je de hele dag kan je iets doen voor mensen. Uh, mevrouw Giesheimer, zij had. Uh, ja, last van de boest. Ik Ze wat verkouden. Zoeken we er even op. Dokter. Ja, ik kom nog even naar uw luisteren. Ik hoor dat u een beetje verkouden bent. Een beetje veel. En last hebt van hoesten? Ja, overhoogelijk. Met vragen of u zo direct even kan zuchten. Het liefst met open mond. En zucht maar door. Sander Ritmeester, specialist ouderengeneeskunde van het Flevolhuis in Amsterdam. Hoe lang werk jij hier? Sinds 1 januari 2006. Er zit geen vocht nu in de longen? Ook geen nee, vocht meer. Daar ben ik blij mee. Tijdens jouw opleiding, Sander, toen... Was er toen een bepaald beeld onder jou en je studenten van het werk in een verpleeghuis? Ja, dit werd over het algemeen werd en wordt uh, niet als de meest sexy tak van sport gezien. Waarvoor kom je te staan als je hier moet werken met uh, een ouder persoon plus een familie eromheen? Je kan ook uh, soms mensen uh, treffen die uh, voltooid leven problematiek hebben. Bij wie de eerste of de tweede zin naar kennismaking is van dokter, ik wil niet meer. Dat is, uh, dan moet je je soms toch even herstellen. Niet omdat ik het een enge vraag vind, in het geheel niet. Maar wel, dat betekent dat je alle bakens moet verzetten. Dat betekent dat je ook een andere insteek moet kiezen. En één ding vind ik dat je als dokter niet mag doen... is in de kou laten staan. Dus je moet daar heel serieus mee aan de slag. In het ziekenhuis willen ze de zin nog wel eens gebruiken... Uh, u bent uitbehandeld. Voor mijn gevoel ben ik nooit uitbehandeld... totdat de patiënt daadwerkelijk overleden is. En zelfs dan kan ik nog zorg geven aan eventuele nabestaanden. Ik zie het altijd als een maanlanding, Eén kans, je moet het goed doen, je kunt het niet overdoen. En je hoopt dat je al die mensen die er omheen staan, familie, zorgteam, patiënt zelf, als centraal onderdeel. Dat die dat allemaal zo goed mogelijk ervaren. Als u het prettig vindt, kunnen we anders een tabletje codeine voor de nacht afspreken. Dat drukt de hoestprikkel een beetje. Ja, die cocaïne, die strikken ik en Geen cocaïne, codeine. Oh codeine. Cocaïne, dat krijgt u niet van. In het ziekenhuis komt iemand binnen met een probleem. En dat wordt opgelost in 1, twee, drie, soms in vier weken. Maar dan, is het weer een, uh, dan krijg je een hand, een uh, lading gebak en dan gaan ze weer naar huis. Ja. Dat is het makkelijkste werk. Het moeilijkste werk is in een verpleeghuis om iemand met een ernstig probleem op te nemen... waar je niet een paar maanden, maar waar je in een paar jaar mee onderweg moet. Dat is veel ingewikkelder, dat is veel lastiger. Dan zeg maar dat snelle, um, dat, dat oplossende gedoe van een, uh, van een ziekenhuis. En voor dit moeilijkere werk hebben we in huis de slechtst opgeleide mensen in de gezondheidszorg. En dat is eigenlijk een grofheid waarvan als je hem goed beschrijft, denk je van ja, maar dit kan niet. Ja, maar het is echt zo. Hey, maar luister even. Wij moeten voor uh, meneer X even een briefje maken. En, en dat moet, ja, moet gefaxt worden naar, de, uh, naar justitie. We zijn nu op de HIF-afdeling. Kliniek 1 heet het. Dit is, dit is jouw afdeling, hè? Ja, dit is, uh, dit is mijn afdeling, ja. Mag ik de geboortedatum van die meneer hebben? De meneer heeft aangegeven op vrijwillige basis bij ons te willen blijven. We hebben een vorige week een opname gehad van iemand die... Uh, ...min of meer onder juridische dwang hier naartoe is overgeplaatst. En die dwang was nodig omdat die meneer die verwaarloosde zichzelf. En had geen zin in een opname. Nu is hij hier en eigenlijk eh, valt het hem 100% mee. En normaal zou de rechter hier naartoe komen om die eventuele dwang nog eens een keer voort te kunnen zetten. En eh, dat is niet nodig, want hij zegt zelf: ik blijf wel. Heb jij een printer hier, eh, Vanessa? Ja, nou mevrouw. Ja. Ik schrijf aan bij een tafel vol linnengoed ergens in het verpleeghuis. Mevrouw Zelstra, druk bezig. Nou, ik zelf niet, want ik kan het niet. <laughs> dus u ziet toe hoe uw collega, mevrouw Tebastke, aan het vouwen is. Wat bent u aan het doen? Nou, ah, dat wat vouwen voor mijn brood te verdienen. <laughs> nee hoor, oh nee, dat neem ik. niet. U, u, u draagt uw steentje bij in het verpleeghuis? En ik krijg het automatisch gebracht. Ik heb één keer ja gezegd, dus automatisch krijg ik. Maar ik vind het niet erg hoor, om dat uh, te doen. Mevrouw Zijlstra, hoe lang uh, zit u al in dit verpleeghuis? Vanaf februari. Ik kon niet lopen. Maar het gaat nou weer. Ja, ja hoor. Hoe, hoe is dat bevallen hier? Hier wel goed. Maar ik uh, ga wel naar huis, want ik blijf niet hier. Ja. Al moet ik kruipen naar huis, maar ik ga naar huis. Dat is duidelijke taal, mevrouw Zijlstra. Ja, ja, ja. ja. Heb je? Want ik mag niet meer naar huis. Je mag niet meer, maar je nee. weet het dan. Ja, maar is het moeilijk. Ja, zeker. Goeie goed. Zeker moeilijk. Ik vind dat schuwelijk. Ja. En alles moet je weg doen. Ja. Dat vind ik het allerlei. Nou, dat, dat, is, dat is heel moeilijk, want het is niet zoals thuis. En enquêteer honderd mensen op straat en vraag waar had je je bedacht je laatste dagen te zijn. Ik geloof dat we weinig vrijwilligers vinden ja. voor het verpleeghuis. Dat, dat, dat is af en toe lastig. Aan de andere kant denk ik van... Het is de uitdaging om, om er iets zo goed mogelijk van te maken. Ik ja, dus vergt dat iets van jou? Ja, het, het, het vergt dynamiek. En, het, en gelukkig ook niet van mij alleen. Want het, we zijn met een behandelteam. Ik ben er naartoe gekomen om uh, de vraag beantwoord te krijgen: Is het leuk om in een verpleeghuis te werken? Uh, ik stel hem jou, Sander Ritmeester. Is het leuk om uh, in een verpleeghuis te werken? Ik vind het bijzonder leuk. Ik ga eigenlijk altijd fluitend op mijn fiets hier naartoe. Omdat er elke dag tenminste wel iets op mijn pad komt waarvan ik het ochtends niet zag aankomen. En er is nog geen dag geweest dat ik dacht. Nou, misschien dan net na je vakantie. Maar geen dag geweest dat ik dacht. Ik heb dingen gedaan die daar niet toe deden. Die doe je ook. Maar er zit, elke dag zit er wel een, een pareltje te midden van het stof. Als je naar het verpleeghuis toe gaat, s morgens. dan, uh, dan, dan hoop je die dag hè, in het verpleeghuis. als zeg maar, het uh, hoopt een paar stenen te verleggen. Hè, waardoor, mensen, waardoor er iets anders loopt in een, in een paar levens. Die, uh, en iets, iets beter loopt hè, in een paar levens. En dat is iets wat... Uh, ik vind dat wel lonende arbeid. Ik verlang ook niet erg naar mijn pensioen, moet ik zeggen. Nee? Ik heb geen hobby's. Wel leuk, zeggen deze twee dus. Bert Keizer en Sander Rietmeester. Dat was een reportage vanuit het Flevohuis in Amsterdam... gemaakt door Maarten Bleumers. Het Radio Dagboek... Deze week met Robert en Brink, programmamaker-presentator. Ik eh, ga deze week slapen in dat Ronald McDonald-huis. Eh, presenteerde jaarpresentatie van RTL en nog veel, veel meer. Ja, Robert en Brink sliep vannacht niet thuis, maar in dat Ronald McDonald-huis. En zo zette hij de miljoenste overnachting in zo'n huis luister bij. Normaal gesproken is het een huis, uh, een plek waar ouders verblijven van kinderen die in het ziekenhuis liggen. Vanochtend vertelde hij onder het genot van een ontbijtje... samen met mede-ambassadrice Chantal Jansen... aan de pers hoe het is om daar een nacht te zijn. Dat is een waar persmoment dus. Nou, wij beginnen wel. Zet dat ding maar aan. Niet zo schuin met je stoel. Uh, Zo'n kamerploeg bij een ontbijt, ik weet precies wat die uh, willen halen. Wat ze ook nodig hebben voor de montage en... Uh, er komt natuurlijk een voice-overtje bij en de dingetjes moet er even een beetje gezellig uitzien. En ja, je zit toch opgeprikt. Het is natuurlijk niet een echt ontbijt. Eh, we zitten wel te doen ons al hier dan gezellig uh, als Jut en Jol zitten te ontbijten. Nee, we zitten hier om te promoten dat het kinderfonds uh, de miljoenste overnachting heeft uh, gehad. Dus ja, daar gaat het dan om. Nou, het lijkt me een beetje koffietijd dit. Mag ik jou een uh, zuurtje... Misschien. Ja, goed tijd. De eieren zijn uh, vier minuten. Ik hoop dat het goed is. Vier. Ja. Nou ja, dan hoor je inderdaad, hoor ik zo'n boulevard uh, uh, voor over. Uh, ja, inderdaad. Uh, Dokter gezellig met. Uh, nou ja, goed, dat soort dingen. Nou, proost op de miljoenste overnachting. Ja, maar daar heb, heb ik wel meer last van als ik uh, voor mijn eigen programma uh, draai dan loop ik al monterend op straat en ik hoor vaak de muziek er ook al onder. Hieronder, dat weet ik niet. Chopin. Het was een doorwaakte nacht, als ik eerlijk ben. Ja, je gaat toch liggen woelen. En eh, niet dat ik daar vaker last van heb, maar het is toch zo'n zo plek waarvan je denkt van ja, al die mensen die hier normaal slapen, die liggen natuurlijk niet echt voor een rol. En dan ga je er ineens tussen liggen. Dus dat is een beetje wat erbij komt. Maar dat is ook weer dubbel. Want het feit dat het er is, is fantastisch. We beginnen al nog heel lang te kletsen met een ja, aantal mensen. Ja, ja en dan uh, ga je... Ja, het is altijd geïnteresseerd. Uh, als je gaat feinzen dat je geïnteresseerd bent, dan, dan wordt het niks natuurlijk. Het gaat gewoon een beetje vanzelf. Ik ben er ooit uh, voor gevraagd. En toen had ik zelf al een soort geschiedenisje op dat gebied. Ooit ons oudste kind... Uh, Um, is verpleegd in een ziekenhuis. En toen waren er nog niet van dit soort huizen. En toen mochten wij bij godsgratie daarnaast liggen. Uh, dus dan snap je vanzelf al... hoe belangrijk het is dat dit soort uh, dingen bestaan. Ja. Uh, hoe oud was ze? Anderhalf. En uh, opgenomen uh, met allemaal zware complicaties. Uh, dubbele longontsteking en, en, en dat soort dingen. Ja, dan wil je er toch bij blijven. En... Ja, ik loop nu een aantal jaren mee. Ik heb inmiddels wel gezien dat het allemaal veel en veel erger kan. Ja, ja. natuurlijk. Hoi. Robert. Ja. Hoi. Heb je hier ook geslapen? Ja. Ja? Ben je hier met je ouders natuurlijk, samen. Oké. Okay. En um, ben je hier omdat je in het ziekenhuis uh, moet zijn vandaag? Nou, niet meer. Het moment, denk ik, wat het meeste indruk heeft gemaakt ooit. Toen maakten we ook een filmpje voor het kinderfonds. Dat was in Utrecht. Uh, het UMC. En er was op de kankerafdeling een jongetje van 2,5. Die stond in zo'n bedje met een kaal hoofd. Zijn vader erbij. En die was hem een beetje aan het troosten. Ik dacht omdat dat kind heel erg ziek was. Maar ja, dat was natuurlijk een allang gepasseerd station voor die mensen. Uh, het bleek dat hij een beetje zielig was. Want zijn andere vriendje was ook net dood dat je denkt van ja, dat is een wereld, daar hebben wij geen notie van natuurlijk. Dus ja, als je daar dan iets omheen kan creëren... Uh, hè, qua faciliteiten en zo, wat het allemaal net een beetje wat simpeler maakt... nou ja, dan is dat mooi meegenomen. Robert Ten Brink in deel 2 van zijn radiodagboek over het Ronald McDonald McDonaldhuis. Gemaakt door Anne van der Veen. Terugluisteren kan via lunch.ncv.nl slash radiodagboek. Stelling zometeen in stand.nl. Er moet een algeheel inhaalverbod komen voor vrachtwagens. We praten met de man die het uh, voorstel vanochtend heeft gedaan. Charlie Optroot van de VVD. We zijn benieuwd naar uw reacties. Met name van de truckers natuurlijk. Die luisteren altijd uh, tussen de middag. Gewoon bellen zometeen vanuit de cabine. Uh, dat zometeen. Eerst is hier Renate Evers. Radio 1. De situatie in de Libische hoofdstad Tripoli is verwarrend. Delen van de stad zijn in handen van de opstandelingen, maar andere delen worden gecontroleerd door aanhangers van kolonel Gaddafi. Ook zijn sluipschutters actief en worden er zware explosies gehoord. De brandweer in Noord-Brabant heeft veel meldingen binnengekregen van wateroverlast door het slechte weer. Ook zijn er problemen met het mobiele telefoonverkeer. Het KNMI heeft gewaarschuwd voor zwaar onweer in delen van Limburg, Brabant en Gelderland. oud groenlinksleider linksleider Muller wordt de voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de integriteit van het bestuur in Curaçao. Daar beschuldigen de premier en de bankpresident elkaar over en weer van corruptie. Het tweede commissielid is oud-ING-topman Maas. En vergeleken met vorig jaar zijn tot nu toe 14 minder kaartjes verkocht voor het komende theaterseizoen. Die daling is volgens de branche het gevolg van de BTW-verhoging op de podiumkunsten. Cultuurinstellingen hadden al minder voorstellingen en concerten geprogrammeerd... omdat ze rekening hielden met een daling van de kaartverkoop. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Een inhaalverbod voor vrachtwagens op de snelweg. Het zou dé oplossing zijn voor de opstoppingen op onze snelwegen. Bovendien zou het de verkeersveiligheid vergroten. Want één op de 5 ongelukken met vrachtwagens is het gevolg van een inhaalmanoeuvre. VVD-Kamerlid Charlie Abtroot dringt aan op zo'n inhaalverbod bij zijn eigen minister Schultz van Hagen. Is dit nou een goed idee of zorgt het voor onveiligheid als vrachtwagens alleen op de rechterrijbaan rijden? Ik ga erover praten met Charlie Abtroot zelf, die is de gast bij ons. Welkom, meneer Abtroot. Ja, goedemiddag, dank altijd, u wel. Altijd drie keuzes aan het beginnen, dat kent ja. u intussen het klappen van de zweep. Alleen een kort antwoord: <coughs> ja of nee, hier komen ze. Vrachtwagenchauffeurs zijn een gevaar op de weg. Nee. Door die trage truckers lukt het me maar moeilijk om 130 km per uur te halen. Ja. Een inhaalverbod zou eigenlijk Europees geregeld moeten worden. Ja. Nou, u mag thuis natuurlijk ook meepraten of waar u ook maar bent. Misschien wel op de snelweg. Uh, er moet een algeheel inhaalverbod komen voor vrachtwagens. Dat is onze stelling en we zijn benieuwd naar uw eens of oneens. Sms staat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. Nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens, doe dat dan met hekje-standpunt. Um, ja, het is uw plan, uh, meneer Optrode. Ja. ik neem aan dat u volmondig eens zegt uh, op de bestelling. Er moet een algeheel inhaalverbod komen voor vrachtwagens. Ja. Maar legt u eens uit waarom? Nou, kijk, iedereen uh, heeft het zelf kunnen ervaren. Je zit op de snelweg. Uh, vrachtwagens mogen niet harder dan 80 rijden. Ze zijn allemaal afgesteld uh, op uh, vaak een paar kilometer harder. 83, 84, 82 kilometer. Dan gaan ze elkaar inhalen met een snelheidsverschil van 1 of 2 kilometers. Dat duurt minuten lang. Dat gaat tergend langzaam. En dan heb je direct een file. Nou, die files willen we niet. En bovendien blijkt dat van de ongevallen waar vrachtauto's bij betrokken zijn, dat uh, door het links gaan rijden, door het inhalen, dat is de oorzaak van een vijfde van alle ongevallen met vrachtauto's. Dus wij zijn ervan overtuigd dat het veel veiliger wordt en dat ook persoonauto's veel beter kunnen doorrijden als dat verbod er komt. Maar we doen nog een ander iets. We gaan tegelijk een minimumsnelheid willen als VVD invoeren van 70 kilometer op de snelweg. Dat, dat, betekent... is, dat is nu voor de goede, dat is nu nee, niet. Dat is ooit afgeschaft. Lopen. Het, het is in 1991 afgeschaft. Andere landen zoals België hebben het wel. En dat betekent dus dat die vrachtwagens weer ook niet meer hoeft in te halen. Want we kunnen er straks niet meer uh, meemaken dat iemand met bijvoorbeeld een hele oude gammele caravan. of <lacht> mensen die eigenlijk niet de snelweg op durven, denken: nou laten we het toch maar doen en we sukkelen daar met 50, 60 op de snelweg. Die mensen mogen. Uh, wat ons betreft niet meer op de snelweg, die moeten maar op de B-wegen, de provinciale wegen ja, gaan rijden. Als die daar wel rijden, moeten ze gewoon een boete krijgen, vindt u? Wat ons betreft een boete van bijvoorbeeld 300 euro uh, moet echt afschrikwekkend zijn, want, want wij willen gewoon dat het verkeer veiliger wordt en dat de doorstroming wordt bevorderd. Ja. Nou is het zo dat er in een deel van Nederland, op, op tenminste op delen van wegen, al inhaalverboden gelden voor vrachtwagens. Ja. Dus ja, wat, wat voegt dit dan toe? Nou, weet u wat het is? Op de ene weg geldt het wel, op de andere weg geldt het niet. Op de wegen waar een inhaalverbod voor vrachtauto's is, is het soms voor de hele dag. Soms bepaalde tijden van de dag. Het is heel verwarrend. Dus die vrachtwagenchauffeur, maar, maar ook voor de politie, is het heel lastig om het goed in de gaten te houden. En we hebben ook steeds meer buitenlandse vrachtauto's en buitenlandse chauffeurs op de Nederlandse wegen. Ja, die weten vaak ook niet hoe het is. Dus wij zeggen doe het nou heel simpel, heel makkelijk. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Een algeheel vrachtwageninhalverbod op de autosnelwegen, maar ook een minimumsnelheid van 70 kilometer op de snelwegen. Ja, je kan ook gewoon uh, hele banen maken voor vrachtwagens. Nou ja, de reden realiteit zal zijn dat de vrachtwagens... dan allemaal uh, met minstens 70... maar vaak zal het toch 80 kunnen zijn... op de rechterbaan rijden. Maar daar kan... Uh, iemand die echt niet harder wil... Uh, met een personenauto of met een caravan... kan er ook tussen gaan zitten. Ja. Dus uh, ze komen, rijden netjes rechts. Maar hoe, maar hoe doorrijden. komen we dan de weg op? Want als zo'n treintje achter elkaar rijdt... dan kom je er bijna niet meer tussen. Ja, maar kijk, het is nu ook zo. Af en toe haalt een vrachtauto in. Minuten lang. Maar... Uh, 19 van de 20 vrachtauto's rijdt nu ook op de rechterbaan. Dus aan, aan de drukte op de rechterbaan... zal er niet veel veranderen. Maar de linkerbanen blijven vrij en daar kan het verkeer goed doorrijden. Dat is voor iedereen prettig. Ja. En die, die slakken uh, die nog af en toe uh, op de snelweg zijn, die halen we er vanaf. Dat verbieden we dus. Ja. Dus als je minder dan 70 uh, kan of wil rijden, dan mag je niet meer de snelweg op. Maar nog even dan, laten we zeggen, de oprit, hè, hoe je dus een snelweg ja. uh, benadert, dan, dan rijdt daar dus zo'n enorme file van vrachtwagens op die rechterbaan. Ja, is nu ook vaak zo. Ja. Maar hoe kom je daar dan tussen? Nou, het prettige is natuurlijk dat er een minimumsnelheid van 70 is. Dus die rechterbaan, die rijdt lekker door en niet uh, sukkelend met, met, met met 40, 50 of 60 dicht op elkaar. Dus het invoegen zal waarschijnlijk ook makkelijker gaan. Hmm. Even naar Transport en Logistiek Nederland. Hè? Dat is de ja. uh, werkgeversorganisatie ja. van, van de transportbedrijven. Nou, die zeggen: ja, we begrijpen natuurlijk de irritatie wel van langzaam inhalende vrachtwagens. Maar zeggen ze: ja, op heel veel wegen en op tijdstippen is er al een inhaalverbod. Dus is het helemaal niet nodig. Nou, waar er nu een inhaalverbod is, kan je zeggen, daar verandert niks. Maar op de andere wegen verandert er wel wat, wordt het beter. Maar vooral het feit dat wij zeggen, het geldt altijd en overal. Dan weet iedereen waar hij aan toe is. En dan zal het in de praktijk veel beter gaan. En nu ja, zit zo'n trucker ook op de weg. En met name ook, ook die buitenlandse truckers. En die denken, hoe zal het ook weer? Nou, ik ga maar even inhalen. En dan heb je weer minutenlang iemand op een van de linkerbanen. Tergend langzaam, gelijke file, irritaties, grote kans op ongeluk. willen we gewoon als VVD niet meer. Nou, u weet wat er bij een verbod hoort, hè? Ja, controle en handhaving. Wie ja, gaat dat doen? Is... Nou, maar daar daarom is het prettig hè? Dat het altijd en overal is. Dus eh, ook politie en justitie die kunnen gewoon aan de hand van camera's zo'n actie doen. En nu controleren ze vooral op mensen die bijvoorbeeld ook te hard rijden. En dan krijg je al die bonnetjes voor drie kilometer te hard. We kunnen straks ook eens zeggen: we gaan mensen die flinke boete van 300 euro geven. die minder dan 70 op de snelweg rijden, want die hoorden niet. Dus het is eigenlijk hoe simpeler de regel, hoe makkelijker te controleren. De ja, de maar goed, uiteindelijk zal de politie dat moeten doen. En ja, die ja. heeft toch ook wel druk met andere dingen, lijkt me. Nee, het is nu, weet u, het is nu veel lastiger. Nu staat er in de regels dat je het verkeer en de doorstelling stromen niet onnodig mag hinderen. Dus nou zou zo'n agent die denkt, goh, die uh, vrachtwagen zit al erg lang op de linkerbaan. Of goh, die auto met en rijdt wel erg langzaam. Dan zeggen ze, ja, op basis van de wet, u hindert het verkeer, u belemmert de doorstroming, gaan we u aanpakken. Dan zegt iemand, nee, dat is niet zo, want... En nu kan je makkelijk zeggen, inhalen mag niet, langzamer dan 70 mag niet. Het wordt dus voor de politie mm. veel makkelijker. Simpel recht toe, recht aan. En om het gewoon bij de chauffeurs zelf te ze leggen, want dat zegt TLN ook, hè? ondernemers moeten zelf hun chauffeurs uh, zeggen dat ze fatsoenlijk moeten blijven rijden. Ja, ik weet dat heel veel, want we hebben natuurlijk heel veel goede... Uh, uh uh, ondernemers in de transportsector. We hebben heel veel goede vrachtwagenchauffeurs. En die zeggen ook, ja, eigenlijk is een regel niet nodig. Uh, want we moeten ons er zelf van houden. Maar die ergeren zich ook aan die enkele vrachtwagenchauffeur... en die enkele ondernemer die het verziekt. En het aardige is dat ik vandaag van verschillende vrachtwagenchauffeurs... Uh, uh, en ook van transportondernemers bericht heb gekregen. Goede maatregel. Mm. Wij steunen het, want wij willen ook dat dat verkeer... gewoon op een goede manier doorstroomt en dat er geen problemen zijn. Maar u, dan, maar u bent politicus... Ik snap het ook wel dat u dat nu naar voren brengt... want ik ga u zo meteen een reactie laten horen van iemand die het er niet mee eens is. Maar goed, ja. eerst nog, even, nog één dingetje van TLN. Die zeggen van, wij zijn nou juist zo'n voorstander van het Dynamisch Verkeersmanager... dus wat nu gebeurt, hè. Uh, is het druk? Nou ja, oké, okay, dan mogen vrachtwagens niet inhalen. Is het gewoon midden op de dag uh, en, en, en zitten ze niemand in het vaarwater... Uh, laat ze gewoon lekker hun gang gaan. Want die mannen hebben ook een opdracht, die moeten op een bepaalde tijd ergens zijn. Ja, maar we moeten luisteren, dan gaan we, wij zijn voor dynamische snelheden. Dus wat ons betreft personenauto's 130 op de snelweg. En uh, laten de omstandigheden uh, voor veiligheid of wat dan ook het niet toe... dan zetten we een laag snelheid op. We kunnen wel alles op de matrixborden gaan krijgen. Maar het is verwarrend en eerlijk gezegd en dat kan Transport en Logistiek Nederland ook niet ontkennen... het is tegenwoordig bijna altijd wel druk op de wegen. Dus laten we nou met een paar simpele regels zorgen dat het goed loopt. Goed. U hebt een positieve reactie gehad van chauffeurs. Ik laat er nu een horen die wat minder positief is. Ja. Dat is iemand van de VERN, dat is de Vereniging van Eigen Rijders, ja. die reageren fel. Uh, zij zeggen het is juist levensgevaarlijk. Uh, laten we even luisteren naar de voorzitter. Prima. Omdat het levensgevaarlijk is, want als de ene chauffeur... achter de andere vrachtwagen rijdt, ook al heeft hij 50 meter afstand... dan kan hij niet zien wat er voor die vrachtwagen gebeurt. Tweeënhalf tot drie uur moet ze zich of op de remlichten van zijn voorganger. Als hij even naar links of naar rechts kijkt, dan kunt u erop wachten dat hij er bovenop zit. En in het meest erge geval gebruiken personen altijd de ruimte die dan tussen die twee vrachtwagens ontstaat. En dit heeft al tot hele, hele zware ongevallen geleid. Dus er gebeuren zelden ongelukken op de linkerrijstrook. rijstrook. Maar op de rechterrijstrook, daar gebeuren juist heel veel ongevallen. snijdende personenauto's. De chauffeur die geeft een ruk aan zijn stuur om het te ontwijken. Laning wordt instabiel en hij valt om op de rechterkant van de weg. Op een rechterweg. Dat is toch bijzonder jammer, of niet? Of niet? Nee, ik, ik begrijp... Uh, uh... Ik vind het een sympathieke club, de vereniging Eigenrijders Nederlands. Maar ik begrijp niks van deze reactie. Want wat, wat hier wordt gezegd, is eigenlijk dat een vrachtwagen niet verantwoord achter een andere vrachtwagen kan rijden. En als hij achter eentje zit, altijd moet inhalen. Nou, dat zou echt een klerenzooi op de weg worden. Ik vind het een onbegrijpelijke reactie. En het strookt ook. En iedereen die op de weg zit, weet dat ook. Het strookt niet met de realiteit. Het is normaal dat vrachtauto's rechts rijden. Er is ook een maximumsnelheid snelheid van 80 kilometer. Dus als ze met 80 achter elkaar zitten, dan moeten ze dus met 82 gaan inhalen. Nou, dat is veel gevaarlijker. En ook de statistieken geven aan dat uh, er behoorlijk wat gevallen zijn... door het gaan inhalen op de linkerbaan. Ja, want, dat, want dat, dat, dat spreekt hij tegen. Hij zegt van uh, als er ongelukken zijn is het altijd op de rechterbaan... en eigenlijk nooit op de linker. Nou, ik, ik zie dat één... Uh, de, de, we hebben nog uh, in december weer een bericht gekregen... Mo, de monitoring verkeersveiligheid van het ministerie... Daar hebben, heeft ook de politie die houden alle verkeersongevallen bij. Daar worden de oorzaken bij gezocht. En dan zie je door het, door het inhalen van vrachtwagens... en door het niet op de rechterbaan blijven... dat, dat de oorzaak is van 1 op de 5 verkeersongevallen met vrachtauto's. Nou, wij willen graag dat ongevallen met vrachtauto's... met dat 1 vijfde deel met 20% afnemen. Dat moet iedereen eigenlijk willen. Nou, we, we hebben ook even gebeld met het ministerie. Ik weet niet of dat dezelfde cijfers zijn... maar die lieten begin het jaar nog een onderzoek doen door Rijkswaterstaat... naar de effecten van het inhaalverbod dat nu al op sommige wegen van kracht is daaruit blijkt dat er een licht positief effect te noteren valt. Uh, niet op alle locaties. Uh, ja, dus je zou kunnen zeggen, die flexibiliteit is misschien toch beter. Nou, wij gaan voor het positieve effect. en uh, ik, ik heb nog niemand met een steekhoudend argument gehoord... waarom het beter zou zijn als vrachtwagens... dan toch weer met een paar kilometer verschil minuten lang gaan inhouden. Dat kan er bij mij niet in. Uh, de praktijk wijst het uit. Uh, de ongevallen statistieken wijzen het uit. Het is gewoon niet verstandig om vrachtwagens te laten inhalen. Ja... Um... Ja, nou goed, dit is, is denk ik wel een, een, een hooggenoteerde in de ergernissen, top 10. Ja. Uh, dus daar komt u, daarom komt u er ook mee. Het is ook weer uw eigen ergernis. Ja, maar het is uh, natuurlijk zie ik het wel. Ik erger me soms ook, daarom heb ik ook gezegd op die stellingen... dat de vrachtwagenchauffeurs gevaar zijn op de weg, heb ik meteen nee gezegd. Omdat de meeste vrachtwagenchauffeurs zijn prima op de weg. Maar er zijn er een paar die verzieken het en die moeten het onmogelijk maken. Maar er zijn ook gewone automobilist die doen gevaarlijk doen dan gaat een vrachtwagen inhalen en dan gaan ze er recht langs ja volstrekt onverantwoord wat uh, de man van de Vern ook zei de Vereniging eigenrijders Nederland dat soms wat die, wat, wat die automobilisten uithalen nog even gauw op het laatst tussen twee vrachtwagens schiet ja kijk dat is ook verkeersgedrag moet we ook niet accepteren mm. uh, maar dat staat allemaal los van het feit dat het inhalen van vrachtautos gewoon files veroorzaakt en relatief veel ongelukken ja. bij die keuze van uh, dat het inhalverbod eigenlijk Europees geregeld zou moeten worden zei u volgens mij ja hè ja ik ik heb heel even raar zo'n moest snel antwoorden. Ik heb gezegd: ja, ik, ik, ik zou willen dat andere landen het ook doen. Uh, maar ik vind wel, elk land moet het maar zelf bepalen. Ja. Ik bedoel, nee, België in, in, heeft bijvoorbeeld precies. ook die minimumsnelheid. Nou, die gaan nee, maar, wij dan ook invoeren. Maar België heeft een inhaalverbod gehad voor vrachtwagens in ja. 2008. Maar is dat een cool. jaar later? Hebben ze dat weer teruggedraaid? Ja. Ja. Dat zal toch niet voor niks geweest zijn? Nee, ze hebben, ze hebben het nauwelijks geëvalueerd. Ze voerden het in en voordat ze wisten hoe het werkte was het weer afgeschaft. Maar nee, ik dat bedoel, ze eh, het daar vooral verwarmd vonden ook ten opzichte van omringende landen. Dus dan zou je het inderdaad Europees moeten aanpakken. Nou misschien. kijk, het, het is wel zo dat het best makkelijk is eh, als in meer landen eh, de regels op elkaar lijken. Maar overigens, eh, dit zet je op grote borden bij de grens. En je hebt een korte eh, campagne dat alle vrachthuisfeurs in Nederland... die niet eh, van, buiten, van het buitenland komen weten, het inhalen mag niet meer... Dat kost dus uh, heel weinig geld. Uh, bij elke grensovergang een groot bord. En dan hebben we het geregeld. Dus uh, het is heel snel duidelijk. Um, ik ga één reactie nog voorlezen van onze site. Hier zegt iemand, het idee van de VVD is zinloos. Handhaving is een probleem en de politie heeft wel wat anders te doen. Een partij die zegt op te komen voor de werkgevers... bedient zich van populistische PVV-methoden. Zo. Ik, ik begrijp niet wat er uh, populistisch is... aan het feit dat je de verkeersveiligheid wil vergroten en de doorstroming wil verbeteren. Dat zou toch elke partij moeten willen? Ja, dus u zegt dat is onzin. Ja, ik begrijp ja, er niks van. De, de, deze meneer of mevrouw vindt dat nodig om dat even te zeggen. Ja, maar dat mag. Vrijland is ja, heerlijk. Zeker. Dat mensen wel we, we, kunnen we, schrijven we, en roepen. <laughs> we gaan ook naar onze bellers nu. Uh, dan uh, gaan we eens kijken wat die ervan vinden. Traditie uh, de, de, de trouwens zitten veel mensen op de weg. Ook veel truckers, ja. dus wie weet melden ze zich wel. Uh, laten we ze vooral oproepen om te reageren. De stelling dus, die, uh, ik ga nog een keer verversen, luidt als volgt. Er moet een algeheel invaalverbod komen voor vrachtwagens... Uh, er is nu bijna 1500 keer gestemd, zie ik 77% is het eens met meneer Abtrood, 23% is het oneens. Stand.nl, Goedemiddag. Jan van Lee, hey, goedemiddag. Onderweg zou te horen. Ja, ik ben onderweg, ja, maar nou, ik vind dit echt sukkelonzin. Waarom? Dus, je kunt, nou, je kunt wel merken dat hij geen chauffeur is, want weet je, als wij met z'n allen een minimum snelheid van 70 km per uur, ik noem een buitenlandse chauffeur, die rijden over het algemeen allemaal zachter als 80. Waarom, weet ik niet, maar dat gebeurt wel. Hoeveel uh, rijden ze, sorry? Oh, die rijden allemaal zachter dan 80. Ja. Nou, 75, misschien nog 80. Maar wat gaat er gebeuren als, de, uh, als er eentje 75 gaat rijden en de ander gaat 70 rijden? Uh, twee kilometer verderop, die uh, chauffeur die rijdt nog maar uh, ja, nog ineens 50. Hmm. En daar krijg, daar krijg je wel veel van. Weet je wat wel helpt? Als de, de snelheid van de vrachtwagen naar 90 km per uur gaat... En dan iedereen, want ik heb hem altijd op 84 staan ongeveer. Ja. Nou, en, en wat gaat er Kijk, als je met 90 gaat staan, dan gaat iedereen met. Gaat nou altijd met de stroom mee. Omdat elke chauffeur zo'n beetje wat. ja, de 85 gaat staan, 84. Maar Ze zijn allemaal begrensd tot 90 km per uur. Mm. En wat gaat er gebeuren als, als er een buitenland chauffeur 70 gaat? Nou, ik, ik weet niet, ik ga uh, dagelijks vanaf de Veluwe naar Groningen toe. Nou, uh, ik uh, daar ben gezegend mee als daar een, een, een. ik noem maar een buitenlander met 70 km per uur voor je zit. Nou, ik, uh, ik denk dat hij een uur vertraging het onderweg. Nee, ja. En dan kan hij wel zeggen, ja, dan moet je eerder gaan en zo. Nee, dus, dat was ontzettend. Nee. Goed, dus, dus tegen het inhaalverbod duidelijk. Ja, zeker. Dank voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Nou, ik ben... Uh, 200% ben ik ervoor. Want het is werkelijk verschrikkelijk. Want wat die meneer daar allemaal zegt... 75 kilometer rijden ze dus niet... Dat is gewoon fantasie, want als wij op de weg... Ja, sorry, ik ben een beetje schoor, maar ik wilde toch bellen. Ik dacht dat ik geëmotioneerd was. Nee hoor, echt niet. Nee, ik, toevallig ben ik schoor, wat ik bijna nooit ben. Maar ja, ja Goed. in elk geval, uh, ik heb dan wel eens... Uh, of wij doen dat samen. Dan rijden er twee vrachtwagens naast elkaar. Gaat ik op de linkerbaan zitten, ga ik naast die uh, middelste uh, dingen zitten. Mm -hmm. Die rijdt honderd... Over de honderd net, hè. Hmm. En dan blijf ik even naast zitten... en dan zie je ze langzaam teruggaan... van uh, denken... oh, dat, uh, dat zijn er misschien een paar die ons in de gaten houden. Ja. Dat vind ik dan wel leuk. Maar het is een leugen wat die mannen net allemaal zitten te vertellen, hoor. Dat uh, uh, 75 kilometer. U, uh, u bent gewoon... voor, in ieder geval, voor deze stelling. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Hoek. Ik ben uh, absoluut tegen. Ik ben zelf ook onteveur. Maar... Het punt gewoon van de hele snelweg is... op een snelweg mag je absoluut geen tijd goedmaken. En als meneer dan met zijn VVD zegt van... ja, maar wij worden opgehouden, de vrachtwagens moeten aan de rechterkant... dat werkt gewoon niet. Zoals maar maar leg, gaat, leg dat even uit wat u bedoelt, met geen tijd goedmaken. Nou, het punt is gewoon zoals het nu gaat. In de randstad is het gewoon perfect. In de spits blijf je keurig rechts. Ja. Maar als ik nou net bij, bij Asserij... En er rijdt helemaal niemand. Er rijdt toevallig iemand met een caravan vol. Maar daar hoef ik het toch niet achter te blijven. Ja. Maar ja, daar wil als... je ook wat aan doen, hè? Daar wil je ook wat aan doen, die, die caravans. Die... Nee, maar goed, iedereen. Je mag dus nou helemaal niet meer inrijden. Dus ook als er niemand langs de weg zit, mag je gewoon met de vrachtwagen ja. in de halen. Want ja. dan kan meneer met zijn dikke lies-BMW niet op tijd in de Haag wezen. Nee, het punt gaat er gewoon om. Hij moet gewoon een half uur eerder van huis gaan. En elkaar allemaal een beetje de tijd gunnen. Je mag geen tijd goed maken in het verkeer, want... Daar gebeuren juist de ongelukken van. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u uh, spreekt met Alex Hoogendorp, een vrachtwagenschauffeur. Ik vind eigenlijk wel dat dit nou wel goed is, maar dat moet je misschien niet verbieden. Maar je moet gewoon alle vrachtwagens op 81 instellen en niet op 90. Kijk, ten eerste houden uh, we daar als transportbedrijf ook nog een hele grote winst mee, want de branche wordt daarmee bespaard. Ja. En ten tweede, uh, de buitenlandchauffeurs over het algemeen rijden hier zwart. Dus dat de eerste aanval van dat die tot het bleef hangen. Nou ja, kijk, als ik achter iemand hang, dan hang ik erachter en ik zet daar gewoon een cruise ja. vast. Maar je zegt, eigenlijk de, je zegt eigenlijk de Nederlandse chauffeurs zijn uh, soms langzamer dan de, de buitenlanders. Ja, de, de, de Polen of zo, nou die gaan net wel harder als wij, hoor. Ja. En, uh, en, en Fransen en zo, die gaan ook allemaal wel harder en dan geeft maar niks. Ik rij altijd 81, 82. En uh, ja, kijk, sommigen komen mij voorbij, Nederlandse chauffeurs, die lopen te pepperen en die lopen te zwaarder. Ja. Maar goed, dus dit, gaat, dit gaat even over de snelheid, over, over dat algehele inhaalverbod. Ben je daar voor of tegen? Ik ben ervoor, behalve zeg maar op de ring en op de ruit van Rotterdam. Want je moet ons uitwijken om een vrachtwagen, of een aantal auto's zeg maar, die erop willen komen. Op een ja. op een oprit. Ja. Daar moet je wel rekening mee houden. Kijk, wat ja. dat gebeurt en de politie ziet dat een chauffeur uitwijkt omdat iemand op een oprit moet komen, dan moet je daar geen moeite voor rijden, Want hij wijkt uit ja. om iemand anders erop te zien te, uh, dat hij erop kan komen. Zeg ja. maar. Ik snap het, dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, Damien Bekkers. Ja, ik ben ook voor. Uh, deze maatregel, maar er moet ook naar de chauffeurs toe iets gebeuren. Ik heb net een vriend van mij gebeld, ook omdat ik wist dat ik uh, gebeld zou worden. Uh, en die zegt ook van ja, er moeten distributiecentra komen rond de steden, want uh, er wordt zoveel gecheest. In dit werk, omdat er hmm. alles op tijd moet zijn, want er maar een beperkt uh, aantal uren de steden uh, bereikbaar zijn binnen ja. steden. En dat je dan en met kleine autootjes vanaf ja, dat distributiecentrum en, de stad ingaat? Ja, en bijvoorbeeld hybride, dus dat je dus uh, de 30 kilometer zone, dat je dan overgaat op elektrisch of zoiets. Maar in ieder geval, en ik vind ook de kleine vrachtauto's, uh, het moet ook van de grootte van de vrachtauto afhangen met in, wat inhalen betreft. Ja, uh, u zegt eigenlijk de lange uh, auto's uh, wel misschien, maar de kleinere ja, die mogen wel gewoon ja, in rijden. Ja, dat wendbaarder zijn en uh, ja, ik denk dat dat toch wel een verschil verschil is, hoor. Ja, het is en, nog wel een uh, punt dat we uh, zometeen een aan, aan abtroad even voor moet leggen of er verschillende types wordt gemaakt. Dank u voor de bellen in ieder geval. Stapp.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Roland, ook vrachtwagenchauffeur. Meneer Abdo, die is de complete realiteit een beetje kwijt, geloof ik. Want de veroorzaker van de ongelukken zijn de VVD-stemmers over het algemeen in hun dikke auto's. Oh. Wordt daar een... ja, te, langzaam, te langzame vrachtwagen. Wij zijn te laat van huis weggereden. Snij je even het gat in van 20 meter wat we moeten laten of 50 meter. Het zijn die mannen die met een laptopje op de schoot met het krantje in de hand. Nog eventjes die vrachtwagen. En die vrachtwagen gaat op zijn kant. En die is de schaak. Mm -hmm. Dus maar, eigenlijk zegt hij: de... ik haal ook gewoon in waar ik in kan halen... want dat is het belang van de verkeersveiligheid. veiligheid. Wat hij doet, dat is olifantengedrag. We zijn ja. geen olifant om een slurf van slurf hier rijden over die autobaan. Dank u wel voor het bellen. U bent er niet blij mee in ieder geval. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ook onderweg, hè, zo te horen. Wat zegt u? Ik zei, u bent ook onderweg zo te horen. Ja, dat klopt, inderdaad. Nou, ik ben uh, tegen dat uh, verbod, het algehele verbod... Want uh, de heer Atro die, uh, moet ook een keer kijken bij de mooie brede re reiswegen die worden aangelegd op dit moment. En het is toch gek geworden dat je straks uh, geen andere auto kan inhalen. Omdat hij bijvoorbeeld uh, 78 of 80 aan het rijden is, midden in de nacht. Want er zijn zoveel mensen die nachtdienst rijden. Ja. En uh, ja, je moet gewoon uh, buiten de moet je gewoon in kunnen halen. Zeker op drie baanswegen. Of vier baansrijkswegen. Zoals de A2, de ja, A4, ja. de A13 en de A16. Van Zandong naar. Uh, van Hazeldenk naar uh, Rotterdam bedoel ik dan natuurlijk. Ja. Maar ja, goed, wat mij ook opvalt is dat de heer uh, De Waard van der Verren. die weet heel goed waar hij over praat. En wat meneer Afto betreft. Ieder kritiek die hij krijgt. Er dus zit hij verbaasd van me. dat snap ik niet. Dat snap ik niet. Nee. En de vorige chauffeur die zat te vertellen van de cvd body dus daar sluit ik mij geheel bij aan. Oké, okay, dank u wel. We, gaan, we doen nog even eentje, want er bellen veel truckers vandaag, dus we willen zoveel mogelijk mensen aan het woord laten. U bent de laatste. Goedemiddag, Stan.nl, zeg maar. Ja, goedemiddag, Jurgen. Maar Frank, ook in de... Uh, vrachtwagen. <laughs> uh, ik zit krommen, zit ik te luisteren naar meneer Altroon. Maar vooral uh, het verhaal, uh, het, het bot wat er nu is, dat is gewoon goed, dat moet zo blijven. Maar als ik midden in de nacht om vier uur, als meneer Atro nog eens in een bedje ligt te ronken, en wel gewoon zijn spulletjes in de supermarkt wel hebben, of op, weet ik wat, ja. dan zijn wij al aan het rijden. En dan hebben wij gewoon ruimte genoeg om in te halen. Ja. Ik ga... En kijk, die, car die caravans wat dat betreft, die mensen die moeten gewoon ook... Vaker met een caravan gaan rijden. Dan hebben ze net zoveel ervaring als ons. En dan is er geen gevaar op de weg meer. Nee. Dankjewel voor het bellen. Uh, dat zeggen we tegen alle truckers. Jongens, hou hem uh, tussen de lijntjes. Vooral, want dat is belangrijk. Uh, anders hebben we ongelukken. Dat moeten we het niet hebben. Charlie Abtrout heeft meegeluisterd. Tweede Kamerlid van de VVD. Uh, nou, laten we met dat laatste beginnen, meneer Abtrout. Uh, die, die meneer, en dat zeggen er meer trouwens he, van die truckers. Uh, waarom zou je dat nou op uh, momenten dat het gewoon kan... niet gewoon doen? Want we willen smorgens inderdaad naar de supermarkt kunnen... en onze spullen halen daar. Ja, die reactie uh, begrijp ik wel. met aardig is overigens dat, uh, dat ik dan wel hoor dat ze vinden... dat waar er nu een inhaalverbod is, dat het prima werkt. Uh, maar er is toch veel onduidelijkheid. Uh, en we hebben liever gewoon één duidelijke reden. En eerlijk gezegd, uh, dat, dat, je kan straks dus ook niet meer achter een uh, te trage caravan zijn. De meneer heeft overigens gelijk, als je caravan rijdt... moet je zorgen dat je genoeg rijervaring hebt. En dat hebben natuurlijk de truckers allemaal wel. Uh, die maar... zeggen trouwens ook dat, dat de, de gewone automobilist, dus u en ik... Uh, dat die juist de veroorzakers zijn van de ongelukken. Nee, maar bij beide categorieën uh, zitten mensen tussen die uh, ongelukken veroorzaken. En wat ik doe is kijk naar hoe het verkeer gaat... En wat de oorzaken zijn, en dan zie je van de oorzaken waarbij de vrachtwagens betrokken zijn. Ja, in één op de vijf gevallen is dat toch naar de linkerbaan gaan uh, inhalen, op die linkerbaan blijven hangen. Dat, ja, en dat, dat, dat zijn wel de feiten. Er was trouwens ook, ik begrijp een aantal truckers belden die waren tegen. Er was er één die vond het eigenlijk wel een, uh, wel een prima maar idee. Maar die wilde ja. wel iets aan de snelheid doen. Ja, die, uh, die zei, dat vond ik wel interessant, alle vrachtwagens op 81 instellen. Maar uh, kijk, dat is, de meeste Nederlandse vrachtauto's zijn op een snelheid net boven de 80 ingesteld. Maar er zijn overigens ook wel landen waar de snelheid van vrachtauto hoger is. Dus die zijn dan bijvoorbeeld op de ruim 90 ingesteld. En ik herken wel wat een andere beller deed. Die, uh, die ook zegt, ja, onze ervaring is toch dat ze heus over het algemeen niet langzamer rijden dan die 80. Maar dat sommige, uh, ja, de meeste rijden een beetje harder. Daar krijg je die enorme langzamerheid samen langzame inhaalacties. En sommige rijden veel harder. En het verhogen van de snelheid. Ik heb dat ook overwogen van vrachtauto's. Maar alle deskundigen uh, en alle uh, ondernemers in mm. de transportsector zeggen... dan wordt uh, de remafstand uh, veel te lang. Want het ja. zijn natuurlijk hele groot zwaar dingen. Bij een personenauto kan je mak veel makkelijker wat harder rijden dan bij een vrachtauto. Ja. U, dat zou gevaarlijk zijn. U gaat met dit uh, voorstel komen. Uh, we gaan kijken wat ja. er van komt. U, er valt nog wel wat te werk te doen, heb ik het idee bij de truckers. Ja, dat, dat, dat, dat is waar. Dat vind ik ook heel uh, belangrijk. Dus ik zal, ik zal zeker... Ik zal ook nog eens even met Transport en Logistiek Nederland... en Fern bellen dat ik graag met ze in debatten ja, wil. Want ja. ik, ik, dat, dat argument van midden in de nacht... Ja. dat begrijp ik wel. Ik ja. ben overigens ook wel blij... dat de overgrote deel van de mensen het voorstel steunen. Goed, dank voor uw bijdrage aan uh, Stam.nl. Uh, uh, ik verwijs u naar de site voor de laatste gegevens... maar de meerderheid is nog steeds voor. We gaan snel naar Elsbet voor de onderwerpen van Dit is de Dag. Nou, Libië, Libië DSK, uh, Amanda Kluveld, columniste... en de auto van Karstee.